2 uur. Doral Begens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen een man uit Utrecht... wegens doodslag op zijn zoontje van 3. Het jongetje verdronk eind vorig jaar in een kanaal in Drenthe. De man had het kind moeten terugbrengen bij zijn ex-vrouw... maar was met hem naar het kanaal gegaan. Volgens de vader gleden ze uit en belandde het kind in het water. Justitie zegt dat hij zijn kind in gevaar bracht, niet goed hielp... en te laat de politie belde. Agenten haalden het onderkoelde jongetje na drie kwartier uit het water. De peuter overleed in het ziekenhuis. De Wereldgezondheidsorganisatie roept meer landen op mee te doen aan hun vaccinplan. Daarmee moet wereldwijd eerlijke toegang tot vaccins tegen het coronavirus worden gegarandeerd. Volgens de WHO hebben inmiddels 172 landen zich bij het plan aangesloten. Ze maken zich al langere tijd zorgen over de verdeling van toekomstige coronavaccins. Ze vrezen dat rijke landen alles opkopen... en dat vooral Afrikaanse landen achteraan komen te staan. Oostenrijk zet een Russische diplomaat uit. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedrijfsspionage. Volgens een Oostenrijkse krant bespioneerde de diplomaat jarenlang een high-tech bedrijf... en is hij daarbij geholpen door een Oostenrijkse werknemer... De Russische ambassade noemt de beschuldiging ongefundeerd en zegt dat de uitwijzing schadelijk is voor de onderlinge betrekkingen. In een verklaring wordt gezinspeeld op tegenmaatregelen. Sander Schimmelpenning stopt met de presentatie van de talkshow op één. Hij zegt in een podcast dat hij er geen zin meer in heeft. Schimmelpenning vindt zijn rol als presentator beperkt. Volgens hem een beetje ja-knikken, empathisch meedoen en autocue lezen. Ook de vrijheid mist hij bij het programma. Sinds de start van op 1 in januari vormt Schimmelpenning een duo met Welmoed Seidsma. Wie hem gaat opvolgen, wordt later bekendgemaakt. Het weer vanmiddag vooral in de noordoostelijke helft een bui. Daarbij kans op onweer in de rest van het land overwegend droog en zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Vanavond volgt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgen regent het langere tijd en is s'avonds. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.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 Na twee uur Standfoort een hele goede middag. We zijn nu weer in de studio aan de Tolweg. Tina met Standfoort op zaterdag. Even na twee uur wat ik al zei. En de muziek van Sjakkenkan uit de jaren 80 op de Standvoortse radio. In I'm Every Woman. Hij zit weer tegenover mij, weer de week overleefd. Uh, Albert-Jan, goedemiddag. Ja, het was me wel weer een weekje. Jeetje, weer uh, landelijk in het nieuws gekomen. Heel veel uh, coronabesmettingen. Althans, een brandhaard hadden ze het uh, zelfs over. Ja, het was allemaal een beetje, een beetje overtrokken. Maar daar komen we in dit uh, programma uiteraard nog wel even op terug. Zowel bij het uh, weekoverzicht om kwart over twee... Uh, als uh, ver, la, verder in de uitzending. Maar het mooiste bericht vond ik natuurlijk deze week... Uh, Martin Koeman, of tenminste Koeman, naar, uh, naar uh, Barcelona. Ja, had je dat verwacht? Hè? Ja, dat is een lang, lang gekoesterde wens. Ja. En hij is daar sowieso al kind aan huis. Maar dat was, uh, dat, dat was een. Uh, ik vind het voor hem vind ik het helemaal geweldig. En mooi is, hij had het ook in het uh, contract staan. Hè? Dus uh, Klopt. dat kon gebeuren. Verder stond er helemaal geen andere ploeg in, of wat dan ook, of tien dan in. Maar als hij ooit de kans zou krijgen om als trainer naar Barcelona te kunnen gaan, dan was dat een ontsnappingsclausule. En alle jongens van het Nederlands elftal begrijpen dat ook. Dat ja, is dat is ook begrijpelijk, tuurlijk. Dat, dat hij die kans pakt. Dus dat was een... Maar ja, het is spijkerhard, je verdient goed. Maar als je het niet goed doet, ben je ook zo weer weg. Ja, daar <laughs> <je> inderdaad. Waar is je <laughs> aan begonnen? Oh jee. Nou, nah, nee, grandioos. Twee jaar. Ja, ja. Want zijn opvolger is ook al bezig. Hè? Dat is Savi is een oud-speler. Die zit al ergens in saoedi arabië te trainen, als trainer. Maar ook oud-speler van Barcelona. Oh, die staat toch klaar. Dat is ook altijd gedoodverfde uh, trainer van Barcelona. Maar goed... De komende twee jaar uh, hoop ik het beste voor uh, Koelman en zijn uh, team. Ja, ik kon gratis uh, perenbomen ophalen in, uh, heel, in heel het land. Ja, klopt. Heb je dat ook gelezen? Ja, heb ik gelezen. 120.000 ja. perenbomen werden gewoon uh, gratis uh, weggegeven. Dus. Ook okay. uh, in Antwerpen trouwens, in uh, Noord-Holland. Er ja, is dus genoeg gebeurd de uh, afgelopen week. Ook uh, hier in Zandvoort. Maar daarover straks tijdens het weekoverzicht meer. Goed, verder hebben we natuurlijk half drie uh, het uh, weerbericht. Nou, ik, uh, wij hadden, wij hadden, we hebben altijd Rico Schreuder, maar die hield het uh, dit weekend op uh, twee zinnetjes. Dus ik heb ook maar even weer online erbij gepakt, om een iets uitgebreider weerbericht van te maken. Kan je alvast wat verklappen? Uh, nou, uh, ja, het, voor, voor mijn doel wordt het mooier weer. Ja, dus kouder. Dus kouder, ja, klopt. Nee, de hitte gaat eraf, of is er al een beetje af. En de temperatuur gaat weer naar beneden. En uh, dat zijn toch wat... Voor mij in ieder geval aangenamere temperaturen. En de wind, de wind is ook weer terug. Hè? Dus de, de kiteservice is ook weer helemaal gelukkig op te Ja, gaan. die zag ik van de week ah, al. briljant. Lekker ja. vliegeren op de zee. Aanslappen. Heerlijk. Donderdag, strak blauwe hemel en heerlijk wind. Dus dat was het wel halla voor de kiteservice. En als ik naar jou kijk, zijn de oren vervangen uiteindelijk. Ja, ja ik heb mij door jou laten overhalen Want we hebben altijd dezelfde uh, uh, koptelefoons. En uh, dit was toch wel een uh, erg grote uh, uitgave. Maar het is een... Ja, die van jou hield het twee weken langer afvonden. dan is voor mij, <laughs> ja, ongelooflijk. Ja, maar dit, dit is echt de uh, profie hoor, wat we nu hebben. Ja, je kunt het helaas niet zien. Ja, ze kunnen jou wel zien, maar je staat stil en je hebt je jas nog aan. Maar uh, daar wordt uh, driftig aan gewerkt om uh, in ieder geval weer één uh, camera uh, uh, online te krijgen. Want ja, we, vorige week hebben we toch een aantal kijkers gemist. Ja, klopt. Ik bedoel, het is wel een geliefd item om even in de, in, de, in, de, in de studio te kijken hoe het er allemaal aan toe gaat. Maar goed, uh, wij houden hoop op betere tijden weer. Wij houden u op de hoogte. Goed, dat was ik gebleven. Half drie het weerbericht natuurlijk. Uh, verder, er wordt dit weekend weer volop gereest uh, uh, op het circuit met tijdens de DNRT races. En daar is voor ons uh, onze vaste verslaggever Willem van Densen aanwezig. Tegen 10 voor 3 gaan we voor het eerst live schakelen. Het is een gigantisch uitgebreid uh, raceprogramma dit weekend. Laagdrempelig, dus bent u in Zandvoort en uh, wilt u eens een keer kijken hoe, het nieuw, hoe de nieuwe baan erbij ligt en welke en, en die auto's te bekijken. U bent van harte welkom, want de entree is gratis. Goed, 10 voor 3, Willem van Denzel voor de eerste keer live vanaf het circuit. Verder hebben we nog een interview uh, van onze collega de Roy Dongen vanmorgen had tijdens Goedemorgen Zandvoort met, met Jan Lammers. Kijk. En natuurlijk ook uh, vroeg hij naar uh, hoe het met uh, Max Verstappen uh, ging en wat uh, Jan Lammers daarvan vindt. Uh, we hebben het in uh, tweeën twee, twee gesplitst, dat is twee keer vijf minuten, dus daar is ook tijd voor. Uiteraard staan we uiteraard ook uh, uitvoerig stil bij, uh, de, uh, bij uh, ander Zandvoort nieuws. Uh, kwart over vier is natuurlijk gewoon Pit Report. Want volgende week wordt weer gereest op het prachtige circuit van Spa-Francorchamps. Maar Williams is verkocht, hè? Is het zo? Ja, Williams is verkocht en, uh, aan een Amerikaan. Uh, Amerikaans consortium. Uh, maar het blijft voorlopig natuurlijk nog wel Williams heten. Vind ik wel zonde. Ja, het is zo. Het, het is ja. niet anders. Uh, nou, morgen, gaan we uit... morgen zijn we er weer natuurlijk, met een reguliere uitzending van Zandvoort op zondag. En dan gaan we uiteraard voorbeschouwen... Op de uh, Indy 500, want uh, V-Kai ja, uh, van Kalmshout ja, heeft als rookie zich uh, als vierde geplaatst voor die race. En uh, nou, wat hebben we nog meer? Uh, Dier van de week. We staan er stonden weer een heleboel erop, maar die hebben allemaal weer thuis gevonden. Dus we hebben nu deze week, uh, als ik het aan um, mijn administratie goed bijgewerkt heb. Zit hij nog alleen in het asiel wat de honden betreft? En hij luistert naar de naam Dobby van Dash die we vorige week hadden. heeft ook een thuis gevonden. Dus dat is alleen maar een goed bericht. Nou, het is wel opvallend dat er meer dieren in het dierasiel weer aanwezig zijn. Want uh, ja, de scholen zijn weer begonnen, de vakanties zijn weer over. Dus wat doe je dan krijgt? met je huisdieren? Nou, echt heel vervelend. En met name de konijnen trouwens. Klopt. En natuurlijk om kort voor vijf het gedicht van de week. Genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren. En ja, kijken, dat valt even een beetje. Dat is, uh, dat is wat moeilijk. Maar in ieder geval, u bent van harte welkom om de komende drie uur te blijven luisteren. Naar Zandvoort op zaterdag, live vanaf de tolweg 10a. En uh, in ieder geval namens de enige echte lokale zender, ZFM, van harte welkom. Het geluid van Zandvoort. Dankjewel. Neem even een slokje water, Obeltje. Misschien helpt dat. Uh. Dit is uh, ZFM Zandvoort. Inderdaad, vanuit uh, Zandvoort. We zijn er 24 uur per dag. En al 30 jaar lang.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 Fun I get my feelings involved. Stop returning my calls, the flaws, turning the walls and barricades.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 Heerlijke platen achter elkaar op de Zandvoortse radio. Als eerste hoor je Three Nights, de single van Dominique Pieck. Daarachteraan deze disco-classic. Blijf gewoon een leuk plaatje. My Feet Won't Move. Ja, daar heb ik ook wel eens last van. De, de single van Fruitcake. We zeiden het al aan het begin van deze aflevering van dit programma. Heel veel weer gebeurd de afgelopen week. We gaan eens even kijken of uh, Albert Jan het nieuws een beetje in het kort kan brengen. <laughs> Ga je gang. Nou ja, je zei het al uh, in uh, de intro van, uh, dat uh, de landelijke media spraken uh, over uh, Zandvoort. Als, uh, dat als, als zou Zandvoort een mogelijke nieuwe coronabrandhaard zijn. Onze burgemeester Daaf Molenburg uh, kan, kon zich uiteraard goed voorstellen... dat dit vragen bij ons als inwoner of als ondernemer in Zandvoort opriep. Hij gaf dan ook uh, dan graag een toelichting op deze berichtgeving in een, een videoboodschap. Hierin zegt hij onder meer dat alle nieuwe gevallen in beeld zijn bij de GGD... en er wordt met iedereen persoonlijk contact onderhouden. Momenteel loopt er een bron- en contactonderzoek... waarbij niet uitgesloten wordt dat de bron buiten de gemeente Zandvoort kan liggen. Inmiddels lijkt er een dalende trend in het aantal besmettingen in Zandvoort. De burgemeester Helaas zien we in het hele land een aantal besmettingen toenemen. Het is van groot belang dat iedereen zich aan de afspraken en maatregelen blijft houden... Houd anderhalve meter afstand, laat u zich uh, gelijk testen bij de GGD-Kennemeland... als u klachten heeft bij die bij het coronavirus horen en vermijd drukte. Een boomexpert heeft bij zes iepen in het centrum van Zandvoort de iepziekte aangetroffen. Het gaat om een iep aan de Willemstraat 2, iepen bij het schoolplein... en drie iepen bij het voetgangersoversteekgebied... bij het HDMZ-museum aan de kant van de Louis-Davidstraat. Deze bomen worden door Spaarne-landen in opdracht van de gemeente Zandvoort... volgende week gekapt om verspreiding van de IEP-ziekte te voorkomen. Op de plekken waar de iepen zijn gekapt... worden in de volgende plantseizoen nieuwe iepen geplaatst. Er komt een soort terug die bestand is tegen de iepziekte... Naast het verwijderen van de zes Iepen worden ook twee dode kastanjebomen ter hoogte van de Albert Heijn op het raadhuisplein verwijderd. In Wasuniek, de Wasseretter in de Haltestraat, heeft in de nacht van maandag op dinsdag brandgewoed. Rond kwart voor vier werd er rook ontdekt in de winkel, waarna alarm werd geslagen. De brandweer is, in de, winkel, is de winkel binnengegaan om de brand te blussen, onder andere handdoeken zouden in de brand hebben gestaan. Grote rookwolken kwamen uit de winkel toen de winkel door middel van een grote overdrukventilator werd geventileerd. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand was geweest op dat moment en hoe groot de schade in het pand is. Dinsdagavond rond half zeven werd de Zandvoortse reddingsbrigade samen met de KNR en Zandvoort gealarmeerd voor een mogelijke vermissing op zee. Twee strandbezoekers die zelf gezwommen hadden, hadden een zwemmer gezien en waren deze uit het oog verloren... Direct werd groot opgeschaald. Vijf varende eenheden van de Zandvoortse Reddingsbrigade, drie boten van de KNRM, eh, Zandvoort, IJmuiden en Egmond Zee en twee boten van de kustwacht zochten geruime tijd op zee. Ondertussen werd op, zee, op het strand gezocht naar een mogelijke kleding of familie. Vanuit de lucht hielp een helikopter mee en de, de traumaheli, ambulance en politie waren op het strand paraat. Na dat lange tijd voor de kust en op het strand is gezocht, is niets, uh, niets werd aangetroffen. En ook niet, niemand als vermist was opgegeven, is de zoekactie gestaakt. Tijdens deze inzet verlenen de vrijwillige lifeguards van de reddingsbrigade ondertussen ook nog twee maal EHBO aan strandbezoekers. En er werd een kiter die door ontbreken van de wind niet meer verder kon naar het strand teruggebracht. In de zuster Dina Bronderstraat zijn afgelopen week twee auto's zo goed als uitgebrand. Rond 2 uh, uur 20 in de nacht werd de brand ontdekt. Voor aankomst van de brandweer sloegen de vlammen meters hoog uit de twee gekeerde voertuigen. Een omwoner heeft het vergeefs geprobeerd om het vuur met een tuinslang te blussen. De twee auto's raakten zwaar beschadigd door de brand. Inzet van de brandweer kon dit niet voorkomen. De brand is begonnen aan de voorzijde van de Mercedes. Omdat het nog niet kon worden verklaard wat de, wat de oorzaak was, kan de forensische opsporing van de politie de volgende ochtend sporenonderzoek verrichten. Bij Dierendokters Zandvoort zijn in korte tijd drie katten met vergiftigingsverschijnselen binnengebracht. Ze komen allemaal uit de buurt van de Staringstraat. Het advies luidt, houd uw kat of katten binnen als u in de buurt woont. Mocht uw kat toch buiten zijn geweest, let dan op de volgende symptomen. Stuiptrekkingen, trillen met de kop, dronkenmansloop alsof ze blind zijn. Mocht u een van deze symptomen bij uw kat of poes constateren, neem dan direct contact op met de dierenarts.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 De recherche gebruikt vaak camerabeelden bij een onderzoek... maar deze databank kunnen ze snel zien waar in de buurt van een misdraad... bijvoorbeeld een woninginbraak, camera's zijn die mogelijk beelden van het daders hebben. Meld jouw beveiligingscamera's aan bij de camera in beeld via www.politie.nl. Je kunt zo helpen bij het oplossen van misdrijven. En op deze website... Vind je ook de meeste gestelde vragen en antwoorden? Elke camera kan een meerwaarde hebben. Zelfs je ringdeurbel. Nogmaals, uh, de website www.politie.nl. Tot zover. Dankjewel, Albert-Jan. Het nieuws is uiteraard uh, ook naar te lezen op onze ZFM-app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. Hij is gratis verkrijgbaar en luister ook meteen naar het geluid van Zandvoort. Ja, je had het net in dit uh, blokje van het Sanford's Nieuws... in het kort uiteraard ook over die uh, corona-brandhaard... die uh, in Sanford aanwezig zou zijn. En uh, wat dus uh, gelukkig nog niet het geval is. En dat uh, willen we graag ook zo houden. En uiteraard moet je wel natuurlijk uh, de regels die er zijn... rondom uh, corona gewoon uh, uh, blijven uitvoeren. En ook uh, bijvoorbeeld als je met het openbaar vervoer gaat... Gewoon keurig uh, je masker opzetten. En daar heeft Chloe Esther van een plaatje over gemaakt. op om uh, ons aan de regels rondom corona te houden. Kijk on your feet, dat was een oude single van haar. En ze heeft gemaakt. Mask. Put on your mask. Ja, leuk hoor, om dat plaatje een keer te draaien. Zodra ik het weerbericht, maar eerst de nieuwe clean Bandit voor je. my body and you say my name Deze nieuwe van Clean Bandit, Mabel en 24K. Je hoort het tik En daarmee is het half drie geworden. En dat betekent dat Albert Jan even het weerbericht erbij gehaald heeft. En uh, ik hoop dat het zonnetje blijft schijnen zoals het nu ook doet, uh, Albert Jan. Ja, ik heb even twee weerberichten aan elkaar geplakt. Uh, allereerst is die van uh, Weer Online en dan die van Rico Schreuder. Al in ieder geval over geheel Nederland heeft het de moment vandaag een onstuimige dag eh, met regen- en onweersbuien. Weer online meldt dat er in de ochtend buien in de kustprovincies vallen... en met de zuidwestelijke wind kunnen ook het IJsselmeergebied, Flevoland en het westen van Utrecht ermee te maken krijgen. Op sommige plekken kan wateroverlast ontstaan, bijvoorbeeld op lokale en provinciale wegen... maar de verwachting is niet dat er gigantische hoeveelheden regen vallen... omdat de buien snel verder zullen trekken door de harde wind. Aan zee, zoals gezegd, waait het hard met kans op zware windstoten... van zo'n 75 kilometer per uur. In de ochtend en aan het begin van de middag is het nog zonnig in het binnenland... maar halverwege de middag verplaatsen de meeste buien zich naar het oosten. Ook de komende dagen is het wisselvallig weer te zien. Dagelijks kunnen buien ontstaan en vooral zondag en maandag is daarbij kans op onweer. En voor ons hier in Zandvoort speciaal... de zon schijnt, zoals gezegd, dit weekend wel geregeld... maar op beide dagen komt het tot flinke buien... Met kans op hagel en onweer. Het wordt vandaag 22 graden en morgen ongeveer 20 graden. Het waait daarbij vooral uh, vandaag stevig uit het zuidwesten. En morgen staat er wat minder wind. Na het weekend blijft het dus vallig met elke dag kans op regen of buien. Mogelijk komt er halverwege de week veel wind te staan. En de temperatuur stijgt naar een aangename 19 tot 22 hey, graden. Hé, ik zie weer een glimlach op je gezicht. <lacht> daar ben je blij mee volgens daar mij, Albert-Jan. Uh, ik ben er heel erg blij mee. Oké, okay, nou ik hoop de luisteraars ook weer eens naar te lezen op www.nl.nl rikawe.nl of www.weeronline.nl dat was het weer dat was het weer Savoir vers où j'étais du rien à foutre Sur ma route j'avais pas de bagage en soute Et dans ma poche pas un sou Juste la famille entre nous Sur ma route y'a eu un tas de bouchons La vérité j'ai souvent trébuché Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond Il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier Tu peux compter que sur tes chers parents Parce que les amis eux disparaissent un par un Oui il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand Et on est seul en meurt Sur ma route oui En douce, l'impression que mon coeur en souffre Mais je suis sous anesthésie Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens Ils me parlaient du lendemain Et que tout allait si vite Ne me parle pas de nostalgie Parce que je t'avoue que mon coeur est trop fragile Je suis comme un pirate naufragé Oui mon équipage est plus Je sais Je sèche mes larmes, je baisse les armes Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres S'il n'y a plus rien à prendre je sais qu'il me reste une chose Et ma route elle est trop longue, pas le temps de faire une sauce. Bon, ma route, oui We moeten weer een beetje Frans gaan spreken natuurlijk... want de Tour de France gaat volgende week van start. Eindelijk, daar hebben we lang op moeten wachten. Ja, maar ik, ik hou, ik hou me hard vast... want de regels zijn vrij, vrij strak, hoor. Ja, als er twee, twee uit een team een besmetting hebben opgelopen... Mag het hele team mag ik meteen mag, nou, de ja. Tour de France verlaten, toch? Ja, ik vind dat toch uh, wel een, een, een krasse regel. Dat is heel heftig. Maar goed, we gaan kijken of dat uh, allemaal goed gaat verlopen. Volgende week, wanneer? Op zaterdag begint het? Uh, jongen, ik heb het in mijn administratie uh, zitten. Op de 29 augustus uh, hebben we eerst een, uh, een tijdrit, Nies-Nies. Ja, zaterdag dus. Oké. Okay. Ja. Nou, dus, mooi. Kijk, ik heb het al, hè? Helemaal goed. Ja. Ja ja, ja, ja, ja. Helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Nee, de burgemeester die heeft uiteraard ons als inwoners al gevraagd... om ons zoveel mogelijk aan de coronaregels te houden om besmetting te voorkomen. Maar hij heeft nu ook een brief of in ieder geval een verhaal gestuurd... naar de ondernemers hier in Zandvoort. Ja, middels het ondernemersloket Zandvoort. Burgemeester Molenburg, zoals gezegd... heeft iedereen gewezen op de verantwoordelijkheid bij de coronacrisis... Ook via, via het ondernemersloket Zandvoort verzoekt ook de burgemeester... Uh, ook ondernemers om hun verantwoordelijkheid te nemen in deze crisis. Bij beste ondernemers, dit is de tekst van hetgeen uh, wat hij geschreven heeft via het ondernemersloket. Beste ondernemers, de afgelopen week is het aantal besmettingen corona landelijk toegenomen. Het is daarom van groot belang dat wij ons allemaal aan de regels en afspraken houden over afstand, hygiëne en gedrag.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 Hartelijk dank voor uw medewerking. Met een vriendelijke groet. David Molenburg, burgemeester. Tot zover het citaat. Ja, en belangrijk is dat het voor alle ondernemers geldt. Dus niet alleen voor een horeca. Nee. Nee, een maar... aantal mensen die reageerden op dat, dat stuk, zeg maar, op, op Facebook. Ja. Die zeiden ze, moeten ze de horeca weer hebben. Maar hij spreekt echte ondernemers aan. Ja, ondernemers. Dus daar hoort ook een supermarkt of wat anders bij. Ik ja, noem maar wat. Zoals je ziet bij Albert Heijn. Nee, maar ook meerdere ondernemers. Ook gewoon ondernemers in het dorp houden ook uh, rekening met die regels. En probeer het ook zoveel mogelijk na te leven. Uiteraard, dat zie je ook. Ja. En, uh, ja, maar inderdaad, uh, verslapping, dat uh, kunnen we zo, mo zo min mogelijk hebben uiteraard uh, om uh, verdere besmetting te voorkomen. Dank namens uh, burgemeester David Molenburg. En hier is Duran Duran. Don't you wonder, and she laughs in frustration Would someone please explain The reason for this strange behavior? In expectations? name We're Bij de heren van Doema, is dit alles wat er is? Ja, dat is alles. Je hoort inderdaad een lekkere Nederpopplaats uit de jaren 80. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. We zeiden het al aan het begin van dit programma: Zandvoort op zaterdag. We gaan een paar keer schakelen met het circuit Zandvoort. En daar is onze race reporter Willem van Deze. Goedemiddag, Willem. Ja, goeiemiddag uh, vanaf City uh, Zandvoort op dit uh, in dit plaatsen die uh, de Zandvoort uh, superpiet naar de superpiet is eigenlijk de, de zonder uh, superpiet een superpiet in België maar vanwege uh, corona maatregelen is het op het laatste moment uh, toch veruit naar uh, Zandvoort omdat uh, ik samengevoegd met uh, TNT. Hier uh, normaal gesproken dit niet als piet zou zijn maar, uh, Gecombineerd dus de Super 4, waarin we vinden de Supercar Challenge, de Ford Fiesta Spring Cup en de Mazda MX-5 Cup samengevoegd met DNT, wat resulteert in ja, twee hele lange racedagen. Vandaag begonnen om 9 uur en de laatste race... Die start vanavond pas om uh, kwart over zeven. En morgen is er wederom zo'n lange dag met om negen uur wederom de eerste race. En om half zeven de laatste race. Dus, uh, het goed gevuld uh, programma. Ja, een heel mooi uh, super weekend op het circuit Zandvoort. Nog wel circuit Zandvoort. Want uh, ja, we hebben het al gehoord, uh, in het nieuws uh, de naam gaat wijzigen. Dat weten we volgende week. Hebben we het verder even niet, uh, niet over. Dan komen we straks nog wel even op uh, terug. We gaan naar het superweekend van dit weekend. Je zei het al, een vol programma. Vanavond zelfs na 7 uur dat de Massa MX5 nog op de baan komt. Maar wat is er nu gaande, Willem? Op dit moment, uh, ja, zojuist zijn die gestart, dat is uh, de, de Supercar Challenge. Het is een race over uh, één uur met uh, prachtige uh, mobielen, zoals, uh, ja, vooral uh, de poortjes uh, die we daar actief zien. Maar ik, ik zie er ook nog één uh, McLaren in uh, dat startveld. ja, en, uh, uh, wat ik gezien heb uh, tot nu toe, en deze reus uh, net begonnen, toch wel een heftige strijd op de uh, kop. Ik ga me daar zo uh, dadelijk verder in verdiepen wie dat uh, allemaal zijn, dat hoor je dan in de uh, volgende uitzending. Ik wil nog wel even een uh, correctie geven, wat ik eerder uh, al zou vertellen in het programma. Dat hij zei dat het uh, gratis toegankelijk is. Nou, ja. dat is in dit geval niet. Uh, oh. Voor uh, vandaag is de entreeprijs 15 euro en voor morgen uh, is dat 20 euro. Die kaarten zijn niet uh, te kopen aan de kassa, maar die uh, zijn online. Uh, in de kassa. Dus uh, mocht je willen, dan kan je online van je kaart kopen uh, voor dit evenement. Oké, okay, goed uh, dat je dat even verstelt. want meestal is de DNRT toch altijd gratis toegankelijk? Ja, TNT is in principe altijd gratis, maar ja, nu hebben we een combinatie met de organisatie van de Supercard Challenge. Ja. En ja, dat is een organisatie wel, waar die wel entree heeft. Oké, okay, goed. Uh, ook dat uh, besproken. Uh, als je morgen wilt gaan, uh, doe het dan via bestel dan een kaart via internet. Uh, ja, online kun je de kaart kopen. Ja, voor 20. Wat 20. het zijn inderdaad lange dagen. Hè. Vandaag, ook je zei het al, uh, vandaag uh, tot tot een half acht. En uh, morgen ook tot, uh, tot een uur of zeven. Het is, het is een vol programma, hè? van alles wat. Ja, we hebben heel veel klassen om er een paar uit te lichten. Bijvoorbeeld de uh, 206 uh, en de Volvo's. Uh, hebben we hebben ook de Mazda MX-5 en die hebben we een aantal keren. Want we hebben de uh, Mazda MX-5, die in het programma van de Dutch Supercar. Dat zijn de meest recente Mazda, MX5. En we hebben de wat oudere Mazda's, en die rijden het DNT-programma En ook Mercedes-SLK. Ook een heel interessante klassische Port-Fiesta Spring Cup met Nederlandse en Belgische deelnemers. Ja, en bij die uh, nieuwe Mazda MX-5 uh, staat dan Henk uh, Hoek. Is dat uh, de sponsor van, uh, van die klasse? Ja, de sponsor. En uh, ja, dat is de sponsor. Maar uh, bij die nieuwe Mazda MX-5 staat dan uh, deze, dus, uh, Oké, okay, nou, de verbinding valt even een klein beetje weg, Willem. Maar in ieder geval weten wij voldoende. De Supercar Challenge nu op de baan. Een race over één uur. En we komen straks weer bij je terug voor het verdere verloop. Zijn we natuurlijk heel benieuwd hoe die race verder gaat. Dankjewel, Willem, voor dit moment vanaf de circuit Zandvoort. En wij gaan weer muziek draaien. Hier is door Lipa. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million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 Van collega Willem van deze geweldig raceweekend op Circuit Zandvoort. En Willem is inderdaad bij. Straks in de twee uur rond half vier. Dan gaan we bellen over de Supercar Challenge. De race nummer één die op dit moment gaat. Is een race over één uur. Dat in het volgende uur. En uiteraard ook heel veel nieuws uit Zandvoort en de regio. En we hebben nog het interview klaarstaan met Jan Lammers... die vanmorgen de gast was bij Goedemorgen Zandvoort. Onze collega's en Roy Dongers sprak met hem... Dat in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Graag tot zo.